Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de aanslag op Bondi Beach in Australië is ook een Nederlander gewond geraakt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlander zou buiten levensgevaar zijn. Diegene heeft een dubbele nationaliteit. Naast de Nederlandse is onbekend welke andere nationaliteit dat is. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om. Tientallen anderen raakten gewond. Vandaag staan in Sydney mensen in de rij die bloed willen geven voor de slachtoffers. Het Australische Rode Kruis deed een oproep voor bloeddonatie. Veel mensen vinden het fantastisch dat mensen zo lang willen wachten om bloed te geven. Sinds de oproep zijn er meer dan 20.000 afspraken gemaakt om bloed te geven. De Oekraïense president Zelensky komt morgen naar Nederland. Hij gaat op bezoek bij koning Willem-Alexander en demissionair premier Schoof. Ook gaat hij weer speechen voor de Tweede de club van advocaten probeert het nog maar een keer. Wie wil de advocaat worden van Ridouan Taghi? Afgelopen zomer deed het dekenberaad ook al zo'n oproep aan strafrechtadvocaten, advocaten, maar er melden zich maar twee mensen die allebei niet geschikt waren. Eerdere advocaten van Taghi werden opgepakt of zijn zelf gestopt. Taghi heeft een advocaat nodig in het hoge beroep van het Marengo-proces, waarin hij eerder levenslang kreeg. En de ratten vieren feest in Hengelo. De gemeente besloot een jaar geleden om de vuilcontainers weg te halen. Op stoepen zijn speciale vakken, Waar mensen op ophaaldagen hun vuilniszakken kunnen neergooien. Sindsdien is het een feest voor ratten en ander ongedierte. Vertelt deze vrouw bij Hart van Nederland. Mijn buurman maakt regelmatig foto's, stuurt ze op. Nou, bedankt voor het opsturen, ja. zeggen ze nou. Ja, ze doen er verder niks mee. Op dit moment niet. Nee. Het lijken er wel konijnen zo groot zijn, zal. Maar die komen mooi uit de bosjes. Die vreden de zakken leeg. En dan, uh, dan gaan ze weer weg. Uiteindelijk moeten er ondergrondse containers komen. Maar wel pas over twee jaar. Duurt veel te lang, vinden inwoners van Hengelo. Het weer in de oostelijke helft van Nederland schijnt de zon. De komende uren klaart het ook wat meer op in het westen. Bij 8 tot 10 graden. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe wat zon. En het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersinformatie.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 Once or twice I've been on the floor, but I never na drie uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag met uh, Rob en uh, Dolly of Dolly en Rob. Moet ik dan uh, netjes uh, zeggen natuurlijk, Dolly. En, uh, hey, het ook, is jouw uh, programma, ik ben maar een wormvormig wor vorm aanhangsel vandaag. Nou, dat valt wel mee. Ja. Dat <laughs> valt wel een klein beetje mee. De appendix. <laughs>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 In zometeen de evenementenagenda. Tell me oh.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 en is er voor de allerkleinste dagelijks kaboutersraatsen. Ja, vooral curling, dat gaat leuk worden met het team van uh, ZFM. Ja, met het uh, fluitketel uh, curling. Het fluitketelteam he? ja, van uh, ja, ZFM, ja, ja, ja, ja, ik ben ja, heel benieuwd. Ja. ja, ik ook, ik ook. Ja, ik vind eigenlijk dat we eigenlijk een beetje moeten gaan uh, trainen alvast. 23 maar goed. december toch?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 Our world today, so I will be a better place to stay.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 Nou ja, we komen er wel achter straks in het ja, derde Ja, ik denk uur. dat het iets wordt van eat wiet white is eerlijk weg. Dat ja, ik, ee, ja, ja, ja, zoiets. Ja. Hey, heb jij... Uh, nou, Want ik tart, mag vast niet met een pijltje gooien op het scherm. Nee, nee, okay, nee, nee Doe, nee. doe, doe nee. ze wel in Ellie weet je wel, voor het Elipeli? WK. Uh, no, ja. Oh, oh. Alexandra Palace. Oh, oké. Okay. En in Noord-Engeland, daar is het jaarlijkse darttoernooi weer afgelopen donderdag begonnen. Ja, dan mag ik ook niet gooien. Met pijltjes gooien en dan zien we ze weer allemaal langskomen natuurlijk, hè.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 Ik vind het eerlijk gezegd, vind ik het pure misleiding. Ja. ja nou, en, wat een uh, maar dat niemand het door heeft gehad. Moet het wel heel lekker zijn, zeewier. Ik heb het nog nooit geproefd, volgens mij. Nee, ik ook... Het is wel zeekraal, maar dat is wat anders, hè? Zeekraal. Mm. Dat is ook van die groene... Het is lekker, hoor. Ja, is het lekker? Ja, dat is echt ah, heel okay, lekker. Okay. Ja, ik, soms eet ik het nog wel eens. Ah, ja, nou, eet dan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 Ik, ik ga het even opzoeken. Ik houd iets op bussen, maar het kan ook wat anders of zijn. Zal, dan, of uh... vraag jij het aan AI? Want dan ben ja? jij sneller als <laughs> ik het op zoek Vraag maar AI, Niek Meijer, burgemeester. <laughs> nou, dan uh, dan nee, weet we het vraag wel. En dan, uh, AI, dat is een AI. Nee, ik jou, ga het ik... gewoon lekker googelen. Nee, ja, ik hem wel. Ga lekker googelen en ja, dan uh, ik ben geen hoor, AI. we het zo meteen nog wel natuurlijk. Van AI word je IA. Ja, IA. Ja. Ja. Ja. Wat staat ia voor dan? Het roept een ezel. Oh, yeah, yeah! yeah. yeah. yeah. What are yeah. you yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. You love me? Christmas